Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is bezig om grote opvangplekken te regelen voor Oekraïners. Gemeenten hebben al een boel plekken geregeld. En dat aantal moet nog verdubbeld worden, vertelt de staatssecretaris. We zijn nu aan het kijken naar welke gebouwen het Rijksvastgoedbedrijf heeft waar we gebruik van kunnen maken. We zijn aan het kijken van welke gebouwen staan er in Nederland leeg die eventueel gehuurd zouden kunnen worden. En je hoopt dat je daar een heel eind mee komt, maar uh, het is onze taak om voorbereid te zijn op allerlei scenario's. Uiteindelijk moeten er ongeveer 50.000 opvangplekken voor Oekraïners zijn. En rond deze tijd stroomt de Dam in Amsterdam vol met jongeren die komen protesteren voor het klimaat. Ze maken zich vooral zorgen over grote bedrijven die veel troep uitstoten. Onze verslaggever is bij het protest en zag de eerste demonstranten aankomen. Waarom doen jullie vandaag mee? Uh, nou ja, het is wel gewoon onze wereld en onze toekomst. En... Ja, we moeten er wel gewoon goed voor zorgen voor de wereld en ook voor de volgende generatie natuurlijk. En jij? Uh, wij willen graag aandacht trekken voor het klimaat omdat wij vinden dat het de verkeerde kant op gaat. En uh, ik wil graag nog een toekomst hebben om in te kunnen leven. Er wordt niet alleen gedemonstreerd in Nederland, het is een wereldwijde actie. Ook in Duitsland en bijvoorbeeld België wordt een klimaatmars gehouden. Bij de raketaanval op het theater van Mariupol, ruim een week geleden, zijn ongeveer 300 mensen om het leven gekomen, zegt de gemeente op basis van ooggetuigen. Volgens de Oekraïners schelden er zeker 1000 mensen in het gebouw. Een deel zat in de schuilkelder en zou de aanval overleefd hebben. En vanaf maandag rijden er geen treinen meer tussen de hoofdstad van Finland, Helsinki, en Sint-Petersburg in Rusland... En daardoor gaat er een streep door een van de laatste mogelijkheden voor Russen om naar de Europese Unie te reizen. De regering van Finland vindt het door de strafmaatregelen tegen Rusland niet passend om te blijven rijden. Het weer, de zon schijnt volop. Het is tussen de 15 en 18 graden. En dit weekend ook mooi lenteweer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk tussen Warmond en Kaagdorp...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 Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken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 Heel hartelijk bedankt voor het interview en voor het langskopen, ja, voor het, het moeite nice. nemen. De... Nogmaals, heel veel succes, ja. Ja. Dat gaat lekker. Ja. Lekker met zonnebril op, heerlijk. Ja, oh, ja. lekker zonnetje <laughs> ja, ja. Heerlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Nee. En wij gaan gewoon door met wat nieuws. En... Wij gaan door met wat nieuws en... Uh... En voor de rest mooie zien we muziek. wel mooie muziek voornamelijk. Ik zal de rest van jouw muziek, uh, van jouw playlist, uh, het komende uur gaan draaien. Oh, leuk. Straks stem en wolf en zo. Dus uh, ja, dat ja, ga ik zeker doen. Mooie Laten we luisteren. En dan gaan we gaan we Ja, oké, okay, okay. bedankt. You. Hoi, hoi, tot ziens. Dag. <laughs> dus, ja. nou, dat gaan we dus doen. En We nou. hebben een mooie kalender gekregen en kaarten. En, uh, ja. ja. Ja, heel ja. leuk. Oké, okay, nou, dit stond ook op de playlist. A step in Movement, Born to be Wild. <sniffs> je met why, tell me why. Mm. Ja. Wie kan ons dat vertellen? Hè? Ja, niemand. To be or not to be, hè? That's yeah, the question. That's the question, ja. Yeah. The main, yeah. De mensen tussen 60 en 69 moeten een tweede boosterprik halen tegen corona. Ga jij het doen? Nee. Dat is duidelijk. Nee, je moet ook niet, volgens mij. Nee, het moet niet. Mag. Kunnen halen. Staat er ook. Ja, dat staat er Moeten ja. kunnen halen. Moeten een tweede boosterprik tegen corona kunnen halen. Kunnen, moeten kunnen halen. Ja. Dat adviseer ik dan. Ja. ja dat is de, boven de 70 is het al. Mijn ouders hebben wel die boosterprik gehaald. Godzijdank mm -hmm. ben ik wel heel blij mee. Ja. Uh, mijn echtgenoot die doet het niet. Dat weet ik nu al. Kan ik nu al zeggen. <laughs> en jij wel? Ik weet het niet. Je weet nog niet. Weet je, ik heb totaal geen last gehad van die prik en uh, ik hoor nu zoveel mensen om me heen met corona dat ik zoiets heb van, nou, oh, ik weet het niet, misschien doe ik het wel. Nou, ik zit ook wel eens te denken: misschien is het goed als ik het krijg, gewoon. Dan weet ik wat het is, hoe ernstig het is. Volgens mij kijk ik het er niet ernstig, want ik ben volgens mij gezond. Niks onder de leden. Vriendin Monique, die had het ook. Oh ja? ja en ik helemaal niet. Je heeft ook nergens veel last van gehad? Nee. nee niet erg ziek warm, geweest? Ik heb maar... Uh, dat komt door de zon, denk ik. Nee, totaal geen last. Oké. Okay. Dus ja, wat moet je dan? Ja. Volgens mij is het ook niet gezond. Hè? Ik denk ook als je het als je het krijgt, dat het beter is dan zo'n boosterprik, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja maar ik wil hem. Uh... <laughs> ik weet wel, ik kwam net uh, die. Uh... Op een gegeven moment had Rutte gezegd: van ja, als we nou maar allemaal krijgen, dan bouwen we immuniteit. Ja, Mijn ja. zoon, ik pak hem wel voor, joh, maar. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Heerlijk, ja. Die Ja, ja nou, joh. Ja. Dus uh, nou heeft hij hem eindelijk dus. Ah, oké, okay. toch wel, ja. Ja. ja. ja. Goed, ik, uh, ik weet het niet, ik, uh... Nee, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik zit niet überhaupt op, nee. niet nee. te wachten op ziek worden. Ik heb, ik heb gewoon geen, helemaal geen, ziek, geen zin om, ook niet om griep te krijgen. Ik, nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik denk. Er gewoon erop, een maar, hekel aan. Lekker buiten zijn, lekker bewegen. Ja. Geen stress. En dan, uh, ja. Ja, en hopen. Ja. ja. Maar kan je niet veel zeggen, nee. Nee. nee. nee, dat is niet. Nou, in uh, Partij C uh, is ook weer de onrust. Wij hebben de oprichting nog meegemaakt, hè? Ja, klopt, ja. Toen in die, uh, die politieke cursus. Politieke ja. cursus met uh, Milko en, en Gripioen. Volgens ah, die mij hebben niet was... in de cursus. He? Volgens mij hebben ze niet opgelet in de cursus. Hè? Als ze nu al weer ruzie gemaakt, maken ja, ze, ze waren van plan het allemaal anders te doen, ja. ja. Dat is dus niet helemaal gelukt. Nee. Uh, partijvoorzitter Arie grieven kondigde vanochtend middels een persbericht het gedwongen vertrek van Gerritsen aan. Omdat hij te veel zijn eigen plan zou hebben getrokken en nieuwe afspraken zou hebben geschonden. Mag ik even weten welke datum dit is? En dit is van uh, 22 maart. Het is uh, van drie dagen geleden. Ah, oké. Okay. Dus kan een half Er stond zijn. ook wel een, een ding. Inmiddels heeft Gerrits oh, okay. een ja. uh, terugkoppeling van het mediation-gesprek ontvangen... waar hij zelf niet aan deelgenomen heeft. Hij reageert absoluut blij te zijn met het resultaat. Welk resultaat weten we niet. Nee. Er wordt volgens Gerrits onderling bekeken... Hoe nu verder te gaan en hoe mensen vrijwillig hun lidmaatschap gaan opzeggen. Of het hierbij Grievion betreft, kan Gerritsen nog niet zeggen. Hoe dat exact wordt vormgegeven, is ook nog niet bekend. Maar wie is Grievion dan? Dat is die Arie Grievion die, die, die zat die. Uh... Oh, wie is Gerrits dan? Gerrits is die Mirko. Oh. Mirko is die jonge oh, gozer okay. die ja, bij ons in de dingen Mirko, zat. Mirko inderdaad, ja. ja. En uh, Arie Grievion is die ja. beetje zakenmannetje. Okay. Ja, ja, ja. ]achtig iets. Nou, misschien staat er iets in, uh, in de Zandvoortse krant, hè, op de website. Ja, over dat mediation-gesprek. Ja, en misschien morgen op uh, Goedemorgen Zandvoort, op de radio. Ja, maar ze wouden niet komen, geloof ik, hè? Ze zei jij net? Nee, zover ik weet, komen ze niet, nee. nee. Ja. Ze willen het eerst onderling uitpraten, uh, ja. Het ja. doet een beetje aan vol denken, hè. Ja, ja vol is ook heel raar inderdaad. Ja. Dat weet je ook niet meer. Maar ik ja. snap ook niet dat ze vol blijft houden. Nee, dat is alleen maar gaan ja. escaleren dan. Ja, ja. ja volgens mij uh, bereik je daar niet echt veel goeds mee. Nee. Uh, nog een Oekraïens uh, nieuwsje. Die dertien grenswachten op het uh, eiland in de Zwarte Zee... die uh, tegen het Russisch oorlogsschip zei van... je kunt me kloten kussen... Uh, He, uh, die zijn gevangen genomen. Dus, dus het marineschip dreigde aan te vallen. Het vuur werd geopend en al snel meldde Oekraïne dat ze gesneuveld waren. President Zelensky zei zelfs dat ze postuums uh, zouden worden geëerd als helden. Maar niets bleek minder waar. De mannen leefden, leefden nog en waren opgepakt door de Russische soldaten. En nu hebben, zijn ze eindelijk weer vrij. Op donderdag 24 maart gebeurde dat volgens Oekraïne in het kader van een gevangenenruil. Vice-president Irna Ferrucciuk <laughs> zei dat elf Russische zeilers die gered werden van een gezonken schip, eh, ...nabij Odessa geruild waren voor 19 Oekraïense zeilers. Ja, okay, ja. En wat zeilers er nou weer mee te maken hebben? Ja, dat snap ik ook niet. Dat begrijp ik nou weer zeilers, niet. Ja. Maar goed, eh, in ieder geval zeiden. die gasten, ik vond het wel heel mooi. Kijk, dat je die opname zag van... Uh, ja, is een Russisch marine. <laughs> dat je die Oekraïners... Zullen we het zeggen? Hé, hey, ik kan een kloten kussen. <laughs> <laughs> bam, bam, bam. Ja, ja, ja. Ja, dan moet je kloten hebben. Hè? Ja, dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan. ja, ja. Uh. ja. Dus. Muziek. Ja. Die Eternals met Stars. Ook eentje van Vrouwke. you're here and your here leave you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my arms into my you mm -hmm. seats Into My Arms. Eigenlijk ook wel een mooi nummer. Ja. Ik hoor is die het ook, ook wel... van, uh, van Vrouwtje? Ja. Nou, ik hoor er ook wel veel goede berichten over. Goede recensies over Nick Cave, maar ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Nee, ik ook niet. Dan gaan we nu een lang stuk cabaret doen. Met Joep van het Hek met de koning, Poetin en de rest. Wat is de vraag? Twintig <laughs> minuten cabaret. Nou, veel plezier. Mooi zo. Nou ja, goed, ik zit, ik, zit, ik zit in die trein en die trein die staat stil. En, en, en, en dan zit je in die trein, dan zit je te wachten en, en u kent het wel. Die trein staat stil en dan zit je tussen allemaal van, van die Hollandse eikels. En die na een tijdje doen die dan... Uh... Warri dus ik heb, wat is er nou? Ja, kom te laat, op mijn werk. Ik zou wel eens blij man, lul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 Nee, echt leegmaken. Gewoon al die ongelezen boeken. Al die nooit beluisterde CD's. Al die tering, al die oude kranten. Huppakee, opera, opera willig. Maar hoe krijg je huis leeg? Ja, je kan een feestje geven en de zoon van Dries Roelvink uitnodigen. gemaakt. Ja. Voor je het weet staat zijn vader in een gele zwembroek bij jou op tafel te zingen. Nee, nee, nee. nee maar ik kan ontzettend goed over onbenullige dingen denken. Bijvoorbeeld uh, Willem-Alexander, daar kan ik heel goed over nadenken.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 Een van de ergste momenten van 2014, dat onze koning een biertje ging drinken met die dictator. Dat, dat was echt raar. Ik bedoel, niemand had iemand gestuurd. Uh, Obama had zijn werkster gestuurd. Angela Merkel, die, die, die, die, die had er een tuinman geloof ik gestuurd. Hollande alleen zijn helm. Ik bedoel, niemand had iemand gestuurd.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 Nee, maar het is toch verschrikkelijk dat wij onze koning een biertje hebben laten drinken met de dictator. Dat, dat doe je toch? Kijk, die, die maxima maakt er niks uit. Die is van huis uit gewend. maar voor die koning, voor die koning ga je dat doen, jongen.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 Ja, het is toch een klein zo van Prins Bernhard, zou ik maar zeggen. Er zit toch wel iets proleterigs in, hè? Vind het wel lekker om met zo'n spoedboot en zo'n lekker wijf achterin... ...en dan zo... ...op die Middellandse zee tussen die vluchtelingenboten door? ...en dan weer bij een of andere kersttoespraak van de autocue gaan stamelen... ...dat we er niet allemaal selfies zijn. Nee, we moeten allemaal de spoedboot flikken toch op, dikke... Nou, het leukste wat die spoedboot is, die spoedboot, die heeft oranje stoelen. Dat is nog niet zo erg, maar die heeft hij zelf gekozen. Dat vind ik zo zielig. Dan zie ik ook hoe dat is gegaan. Dan heb ik zo'n fantasietje. Dan heb je zo'n zo zo jachthaventje. Dan nou, denk ik maar even van Pater Zwolde, weet je wel. Zo zo'n zo tochtig hoekje bij zo'n plast, wat, weet je. Ja, of nemen jullie dat wel serieus? Nee, dan hoor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 Vooral die jongens van VI Oranje, weet je wel, die dikke snor die zelf nog een voetbaltee heeft bij Veen dus die weet wel waar hij het over heeft. En die, en die Gijp helemaal stoot van de antidepressiva. En die, en die Kieft van hey, waar is de V-sneuze. Ja. Maakt het allemaal niet uit, maakt het allemaal niet uit.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 En die Hiddink die staat langs de lijn, die is helemaal de weg kwijt. Hup, door de recht, weet hij veel meer. <lacht> en dan doen we niet mee. En dan, dan, dan, dan, dan, dan zegt Poetin, voor jullie een ander. En dan gaat er een of andere oliestaatje meedoen. En dan laat die blatterbellen blatterkeien. Dat is de beroemdste dementen van de hele wereld. <lacht> die moest een minuut stil zijn voor, uh, voor Mandela. Hij was na elf seconden klaar. Dan zie je dat. <lacht> gewoon. En de hele wereld keek toe. na elf seconden. Ja, mooi geweest, mooi. <lacht> Die, die Mandela lag in zijn kist. Die dacht, nou, als ze ook zo met mijn gevangenisstraf waren omgesprongen. Hè? <lacht> en blatter zei later, ik wist helemaal niet dat ze naar Arjen Robbe ook een eiland hadden genoemd. Weet je, dat, dat is die van mij. <lacht> ik, zit in die, ik zit in die trein, ik zit in die trein. En ik zit na te denken en ik, ik, ik. ik me, er komt een conducteur binnen en die conducteur zegt, mag ik de plaats verwerken alsjeblieft? En die kerel praat zo bekakt, man. Ik denk, dat is helemaal geen conducteur.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 Ik bracht hem laatste bed en ik bracht hem laatste bed een kleine bannetje En toen zei hij tegen mij, opa, God heeft de wereld geschapen. Ik zeg, wie zegt dat? Hij zegt, juf. Ik zeg, dan is het zo. Ja? Ik denk, ik ga in die relatie niet lopen klootzakken. Echt niet. Toen kijkt die man, zegt die opa, wie heeft God geschapen? het je, hè, nadenken. En, uh... Ik zeg, ja, God was er al. Die opa, je begint toch niet nu al te dementeren? Ik zeg, oh. Ik zit tegen God, was er al. En toen kom je daarbij. Ik zeg: Ja, dat is zo. En toen kom je daarbij. Ik zeg: Ja, miljoenen mensen zeggen dat. God was er al. Hij Nou, opa, de uh, miljoenen mensen kunnen het zeggen, maar ik ben vijf en ik geloof het niet. Ik zit nu slapen. Ik, ik zit in die trein, ik zit na te denken. Tegenover mij zit een, een vrouw. Je, je, je kent het wel, een vrouw van jaar jaren vijftig. Die een beetje zo. Uh, pff, ken je dat? Die. die pff, ken je die? Zo een jaren vijf met zo'n natte snor. Die zo. Pff, die zo, ken je dat? die zo lekker door overgang zit weg te waaien. Ja, en, en, en vroeger deden vrouwen daar een beetje voorzichtig mee met die overgang. Maar tegenwoordig is het, laat maar zien dat je in de overgang zit, ja, meid. Laat het maar zien, het hoort bij het leven. hoor. En dat in de trein, dat ik denk, zal dit dan een spoorwegovergang zijn, weet je wel? Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een opvlieger komen, weet je dat zo?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 zijn zei mijn zoon, papa, godverdomme, er is die overgang overgangsheks ja. weer. En dan ging dat mokkel zitten en zei ja, de overgang heeft heel veel bijverschijnselaar. En dan keek ik opzij en dan zat mijn zoon al zo, zo, zo, zo. Opvliegers, depressies, je drijft s'nacht je bed uit. Och, goddroge poes.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 dat ze later nog door die, door die, door die wachtkamer moeten... en de uh, wachtkamer zeggen... Zo, Annie wat hoor ik nou? gortdroge poes. Goddamme. Maar nu niet, man. Tegen Paul Witteman. Ik heb een gortdroge poes. Dat was op het moment dat Witteman dacht... nou, nok ik hem. Heet. Ik heb een goddroge poes. Dat zei ze. En daarna kwam er nog een hele riedel achteraan. Ze had geen zin meer om te neuken.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 Ik heb tegen Willem-Alexander gezegd, je gaat daar kerstmis vieren... en je houdt hem in leven, hè, Ja, dit was het <laughs> oh, de van 2014. Ja. wel wat gedateerd, maar ja, die Poetin toch niet? Nee. nee. nee. Oh, dat het goed vo voorspeld. Ja, maar er zijn heel veel mensen die het in die periode al voorspeld hebben. Hè? Ja, toch wel? Ja. Okay. Het, het rare was, het, waar, waar ik het zelf ook een beetje van onder de indruk was... is dat Oekraïne zelf... Die hele, weet je, op een gegeven moment waren ze aan het oefenen toch, met z'n allen uh, ja, bij de grens dat, van ja. Oekraïne. Van, ha, ja. oh, oh, oh, we gaan lekker oefenen. En dat Oekraïne toen zelf zoiets had van, hey ah, joh, die vallen echt niet binnen. En, nee. uh, en daar, toen had ik ook zoiets van, oh, nee, dat doet hij nee, niet. Ik ook, inderdaad, ja. Nee, Dat is inderdaad, ja. Ja, ja. ja. het ja. ja. ja. dus te... was net Dat was ervoor ook, want we dachten altijd, nou, we zijn economisch gebonden, dus ze, ze gaan nooit een oorlog maken, want ja, we ja. verdienen ze geen geld meer, maar, ja. Blijkbaar toch wel. Ja. Ja, waarschijnlijk heeft hij gepot. Hij heeft dit al heel lang van tevoren gepland. Hè? Ja? Ja. Maar het loopt gewoon... En dat vind ik het frustrerender dan. Het loopt zo verschrikkelijk anders als dat hij had uh, gepland. Poetin. Ja. Poetin. Ja. Want hij wil minder, me, uh, minder NAVO aan de grenzen. En ja, uh, no, hij dacht no, no. eventjes ja. in twee dagen over Oekraïne heen te lopen. Ja, ja. En... Dat, wordt, uh, dat, dat loopt helemaal de mist in. Want in plaats ja. van minder krijgt hij meer. Ja. Finland, Zweden willen in één ook bij de NAVO. Ja, klopt. Ja. Ja. Finland ook. En, ja. Uh, ja. Ja. ja. Ik vind het heel moeilijk, hoor. Maar dan wilde je ook dat het uh, gas in uh, roebels betaald wordt. Hè? Ja. Dat is ja. ook wel slim van hem, inderdaad. Ja. ja. Die zijn natuurlijk aan een boycott of zo. Dus ja, en er zijn geen roebels meer. Dus ja. Dan moeten we smeken om roebels in de ja. Ja, nou ja, weet je, ik heb ja, gewoon zoiets van, sluit het helemaal af, klaar. Ja, vind ik ook, ja. Zitten we even in de kou en ja, ja. geen warme douche meer. We gaan meer. Het nu in ja. de zomer uh, tegemoet, ja. dus kom op. Ja, maar je hebt ook geen warme douche meer en zo, hè? Ja, dat is En je wel kan heel niet meer vervindend. koken misschien, hè? Ja, moeten we toch, moeten we toch die, die, die, al die dingen wat eerder doen? Ja, het... maar het kost natuurlijk ook tijd, hè? Ja. Ja, maar we Ontlacht hebben de hele zomer de tijd. We hebben in ieder geval een half jaar, ja, drie kwart ja, jaar. Al die bedrijven, natuurlijk, die ook op uh, elektriciteit of uh, ja, energie. Nou, dus, ja. zullen we het heel erg missen als er stil sti ligt? Ja, blijkbaar al die werknemers die worden ook ontslagen. Ja. ja, dan moeten we ook weer ergens hoop geld En ja, Kunnen aanhouden. die het helpen met afbreken of uh, ja. Ja. Uh, opbouwen naar een andere ja. vorm van energie? Nee, daarom, het, het is makkelijk gezegd, maar het is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja. Ik weet het, ja. ja. ja. Nou ja, we hebben het zelf gedaan. We zijn zelf veel te afhankelijk geworden van Rusland. Ja. Dus, ja. ja. Maar goed, Rusland wil het EK-voetbal van 2028 of 2032 houden. Ik ben benieuwd wie er komen. Nou, weet je, hetzelfde heb je nu met Kantar. is toch ook belachelijk. Ja. Maar ze willen echt Rusland willen? Ja. Nou, Rusland wil het EK-voetbal van 2028 of 2032 nou. organiseren. Die melding komt nogal onverwacht... omdat de ja. Russen vanwege de oorlog in Oekraïne... Ja. niet aan het internationale toernooien of wedstrijden mogen deelnemen. Zo is Rusland uitgesloten ja. van deelname aan de play-offs... en voor de WK van eind dit jaar in Qatar. Voorzitter Alexander Zhukov... Zuk dat zijn nog van die lekkere namen... van de Russische voetbalbond... zegt dat hij een zogenoemde intentieverklaring heeft afgegeven aan de UEFA. Rusland heeft nu, tot 12 april volgend jaar... de tijd om de aanvraag van de organisatie... van de Europese uh, ja. eindronde voor te bereiden. Hebben nadruk dat Rusland ervaring heeft... met organiseren van grote toernooien. Het WK ja. van 2018 werd in Rusland gehouden. Sint-Petersburg was afgelopen zomer... een van de uh, uh, speelsteden van het EK-voetbal. Ja, moet je ook een <coughs> Nee, hij, hij blijft gewoon volhouden. Ik doe niks verkeerd. Nee? Gewoon niet accepteren, nee. nee. <coughs> ik geslikt me. Ik hoor het, ja. Even muziek dan. Ja, ik ga even uh, een slokje water nemen. Bende met Last Resistance.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 Resistance. Nog nieuws? Nou, ik uh, wil de mensen vragen of ze wat mee willen nadenken. Oh. Um, ik, ik, ik heb wel eens eerder aangekaart over de Binnenduin hè, bij de Vogelsangse Weg en in ja, Zandkoord. Ja. En de provincie wil dat uh, toch doorgaan zetten. Waardoor er, uh, de bollenkwekers, uh, heel veel paardenhouderijen, mm -hmm. uh, allemaal op straat komen te staan. En ja. ik wil dat mensen even meehelpen nadenken... om een uh, ludieke actie richting uh, provinciale staten te doen. Oh, ja, leuk idee, inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, iedereen die een leuk, alternatief, fris idee heeft... Ja. Ja. zonder moordpartij, uh, ja. is altijd welkom. Ja, met de paarden uh, de weg gaan bezetten of, zo, of afzetten... Ja, dat zou kunnen, maar ja, dat is zo voor de hand liggend. Ik gewoon een ludiek iets, iets, iets aparts. Dat Kijk, ook valt ja. Want de ja. provincie heeft geen last als we, van als wij iets afzetten. Terwijl de gemeentes zijn wel voor, zeker gemeenten... Uh, uh, ja, moet je naar nou, het provinciehuis uh, gaan? Ja, het provincie heeft, eh. ja, ja, dat is midden in Haarlem. Daar ja. kunnen we natuurlijk ook wel naartoe. En we kunnen het, maar dan kom je met een paard niet binnen. In dat provinciehuis. Dat gaat ga je niet lukken. Dat is een draaideur. Dat is een draaideur. <laughs> Dan komen die paardenklaal zitten. Ik ja, maar ik durf wel dat Naast die draaideur is gewoon een openstaande. Rolstollen kunnen er ook niet doorheen. Ja. Ja. ja nou, het dat, het is dat is moeilijk inderdaad. Ja. Ja. Nou, luisteraars. Uh, goed idee. Ja. Mochten ja. jullie leuke, ludieke uh, ideeën hebben. Uh, neem contact met ons op. Uh, mail me eventueel op uh, m.kop. Apenstaartje. Zfmzandvoort.nl. Ja. Nou, volgende week gaan we de prijzen verdelen. Huh? Ja. Oh ja, ik niet. Ik, ik, ik, ik, ik in mijn eentje ga de. <laughs> nou, ik hoop ja. dat mijn echtgenoot mee wil. Ja. Mag hij ja, zijn niet. eigen muziek draaien. Oh, de boel. Ah. Ja, ja. En wij gaan weer afscheid nemen. Wij gaan afscheid nemen, ja. ja bedankt en succes volgende week en de week erop. En. Uh, tot over drie weken. Tot over drie weken. Jij uh, geniet van de zon. Doe ik. Dat gaan wij hier ook doen? Zeker. Ja. Oké. Okay. Dus. Bedankt. Oké. Okay. Da. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.